Of, of ja, Die je die in jezelf draagt. Ja, over een vorm van een bepaalde eigenschap. Ja, ja. En als dat. Uh, uh, uh, uh, het wordt geactiveerd door ja, omstandigheden. Het, het wordt door omstandigheden geactiveerd en dan, dan wordt het geopend. geopend ja. En uh, ik kwam eigenlijk tot ontdekking dat, dat er zulke krachtige archetypen in de, in de vrouw zijn. In de man ook hoor. Maar ik werk echt met, alleen maar met vrouwen en dat ik dacht van daarmee wil ik iets meer mee doen. Dus ik uh, het is een hele dynamische uh, workshop geworden, van, van zeven keer. Dus elke, elke keer is het anders, elke keer is er een andere archetype. De eerste chakra hoort de wilde vrouw, dat is eigenlijk het, je authentieke zelf. Oké, okay, daar haak ik dan gelijk op, op in. Ja. Uh, de wilde vrouw heeft dat ook te maken met uh, de wilde vrouw... Uh, de wilde, de wilde wijze vrouw van Clara Adelena? Zegt ze dat wat? Ja. Uh, nee, het heeft er niet mee te maken. Nee. Want? Uh, Omdat? Ja. <laughs>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 Onbelemmerd. onbelemmerd, ja. ja. Een, we zeggen hetzelfde, maar dan met anderen. Oh, ja. Oké, okay. nee, dan zijn we toch met elkaar. Ja, ja het ja. verschil tussen man en vrouw, hè? <laughs> Mars en Venus. Ja. Ja. Oké, okay. ja. we hebben het over het eerste chakra. En, uh, zal ik alle ja, de de archetypes ja, ja. noemen? Ja, ik ben ja. benieuwd, ja? Ja. ja. Nou, de tweede is de minnares. Uh, ja, seksualiteit, ja. chakra. Ja, ja, ja. En, ja. maar een, een minares is ook het zich... Uh, de,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 ja, dat, dat, dat ontspant en dat geeft ook zoveel kracht. Dans, dans uh, rituelen, daar werk ik mee. En minder met meditatie. Maar dat, dat mensen dat die archetypen echt gaan ervaren. Ja. Dat ze daar inkomen van: oh, een. Dat is het archetype, dat, dat, dat, dat het wakker gemaakt wordt. Laat je mensen dan vrij uit dansen of heb je daar een bepaalde een danspasjes voor of, of een, een bepaalde muziek die je dan gebruikt? Ik gebruik wel bepaalde muziek, maar bij ja. elke chakra is het anders. Maar helemaal vrij dansen. Helemaal, ja. maar dan laat het gewoon los. Ja, laat het helemaal los. Ja. Ja. Ja, en, en, en, het, het mooie was toen ik dit zelf ging ontwikkelen. Toen dacht ik, nou, oh, ik had het kader. Ik denk, nou, ik schrijf het zo op. Nou, dat was dus helemaal niet zo. Ik, ik heb me helemaal ondergedompeld in in in, in de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 Het is heel krachtig De, derde. de derde chakra is de strijdster. Dan heb je de. van vertaal of nee echt... nee echt de, de, de, de strijd, die die, die. Je hebt je verbonden met, met met de wereld en dan ga je dat beschermen. Je gaat jezelf beschermen. Voor dus... jezelf opkomen. Ja, voor jezelf. Ja, eigenwaarde. Je gaat jezelf beschermen. Maar ook, ook andere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 mensen nemen, ik vraag altijd wel aan mensen of ze een voorwerp mee willen nemen wat verband houdt met, met, de, met het archetype en dat is ook heel mooi om die verhalen te horen. En hoe weet je dan welk archetype voor jou is? Nou, dat, dat, dat, vertel, dat vertel ik dan hoor want we, we, we gaan het, het, het, het per, per week per week pakken uh, en dan moet de, je dan uh, voor dat type en, en, ja. dat jij denkt zo'n voorwerp meenemen. Ja, ja, okay. ja.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 Ja, inderdaad. Klopt. Ja. He, dus dus, dus uh, he, de, de onvoorwaardelijkheid voor jezelf, maar ook ja, voor de anderen. Ja, ja. ja.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 En het is ja het is heel schitterend. Een soort blauwbaard. Ja, ja, ja. Inderdaad, ja, ja. Tekenen en schilderen. Ja, dat gaan we ook met vijfde chakra doen. Ja, is ook kunst natuurlijk. Ja, Maar ook weet je zo vanuit het moment iets laten ontstaan. Dus dus. Dus die je intuïtieve ontwikkeling eigenlijk, maar dan toegepast op de chakra's. Klopt, ja.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 en Jet, hoe heet dat symbool? Ja, ja. Op hun voorhoofd getatoeëerd. Oh, okay. Dat was dus de halve maan, de volle maan, en ja, de, ja. de, de ja. teken. Ja. Daarom Daar kon je dus de priesteressen herkennen. Ja. Uh, als je de film De Mist of Avalon bekijkt, dan kun je dat ook heel duidelijk zien. Mm. Uh, Marian Brandt Zimmer heeft dat ook in haar boeken ja, ja. oh, uitgebreid ja, beschreven. Ja, ja. Ik heb het niet gelezen, uh, maar. Okay. Nee. Zeer de moeite waard. Ja. Maar ik een in paar uur. Ja, ja. Maar nee, ik heb het nu uh, wel helemaal rond, hoor. Dat, uh, ja, nee, maar gewoon ja, even terzijde. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dan zijn we aan het kruinschakra, de zevende. En dat is, ja, dat is de godin. En, en de godin, dat, daar kunnen we niet bij komen. Dat is een, een uh, je kan een fractie voelen, maar dat dat... Uh,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 En ik hoop ja. voor alle mensen om mij heen eigenlijk mm. ook en ik gun het ze. Ja, dat is het mooiste wat er is. Er zijn, maar dat is, een, een, een, ja, dat is natuurlijk een ja is natuurlijk een, een levenspad. Dat kan je niet mm. in drie uur kan je dat, nee, dat gaan, ik... gaan voelen. Maar inderdaad, hè, uiteindelijk ja, je groeit en je groeit. En daar gaat er ook trouwens met mijn stukje over. Mijn, uh, uh, wat ik zo meteen nog ga zeggen. In mijn uh, tekst. Okay joh, je hebt ongetwijfeld een mag vraag. <laughs> er zijn meerdere uh, godinnen. Dus uh, je zegt van, de godin kan je niet bereiken. Maar uh, dan is het toch, een, er zijn meerdere godinnen. Dus er moet toch een mogelijkheid zijn dat je tot een van de godinnen kan wenden. Ja, de, de, de godin is, is voor mij uh, het goddelijk zijn. Alleen de vrouwelijke kant van het goddelijk zijn.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 ja, dat denk ik dan ook wel... Uh, Goed, hè? Dat kan ik oh, onderschrijven. een boek, hè? Ja, ja, ja, ja heel boek. Ja, ja. <laughs> Oké. Okay. Um, ja, we zijn, zijn er we stil van. Ja, eigenlijk, ja, ik, ik had ook zo van, god, dat moet ik even om uh, me door te uh, dringen. Ja, dat is laag, echt laag, een, een, een mega drinken. boek. Weet je, misschien moeten we naar de muziekbespreking gaan, dat wij gewoon even over na kunnen denken. En dat Rob... Dan geven we Rob het uh, microfoon. Ja, ik denk het wel. Goed beter laten Je luistert naar het fantastische nummer I Got the Blues van Labi Chiffre. Yes, bij het horen van, van de naam Labi Chiffre zal er bij veel mensen wel een belletje gaan rinkelen. Denk maar eens aan het prachtige It Must Be Love. Voor de uitzending heb ik het jullie nog even een klein stukje van, van laten horen. Volgens mij hebben we hem ook wel eens gedraaid in de uitzending. Nou, Labi Chiffre scoorde met, met dat nummer in 1972 een, een hele dikke hit, maar daar bleef het niet bij. Hij had een kleinietje gescoord met een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 You Love van John Legend waar we in de uitzending van 21 augustus naar hebben geluisterd. Bij dit nummer gebruikt John Legend een prachtige gitaarriff van het nummer Tunnel of Love van de Die Straits en bouwt daar dan een ja, geheel nieuw nummer omheen. En Ik heb gehoord dat zelfs Mark Knopfler, de voorman van Die Straits onder de indruk was van het resultaat. Nou, alhoewel we vaak geneigd zijn om te denken dat, bij een simpel, dat het bij een simpel ordinaire jadwerk gaat gaat. Blijkt het in de praktijk vaak uh, dat de originele artiest zich juist uh, heel vereerd voelt als een andere artiest uh, zijn of haar muziek uh, gebruikt. Nou, en toen uh, toen uh, Labrissiever het uh, nummer I Got The Blues uh, schreef, had hij nooit uh, kunnen vermoeden dat dat nou juist een nummer uh, uh, zou zijn uh, wat het ja, meest gesimpeld uh, zou worden zo'n beetje, uh, ooit. En het bekendste vind je terug in My Name Is uh, van Marshall Matters, uh, beter bekend als Eminem.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 Something Inside So Strong. Uh, kennen jullie natuurlijk ook. De inspiratie voor dit nummer kwam uh, nadat hij een uh, documentaire over de apartheid in uh, Zuid-Afrika had gezien. En uh, ja, het is vooral erg leuk om uh, te weten dat dit nummer door, een, uh, door heel veel bekende artiesten is uh, gezongen. En dat het uh, eigenlijk uh, vandaag uh, nog steeds uh, als het protestlied uh, tegen de apartheid uh, wordt gezien. Uh, luister naar het uh, prachtige Something Inside So Strong. ZANG EN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 ...af te leren schermen... ...gebruikt dus ook in de intuïtieve ontwikkeling... ...dat je rozen voor jezelf neerzet... ...dat dat jouw... ...bescherming is... ...jouw ruimte, jouw aura... ...waar mensen niet in... ...mogen komen...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 ...aura wijde te zetten... ...dan, dan, dan voelen mensen... ...oh, uh, gewoon, nou, die, die lopen... ...ruim om je heen... Ja. Ja, ...misschien doe ik dat onbewust... <coughs> ...dat jij zegt van, nou, je bent er even niet... ...en dat ik dat onbewust doe... ...dat ze dan toch tegen me aanlopen... ...ja, maar ik ben in Vindhorn geweest... ...en daar heb ik... Uh, ...Shamanic Transdance gedaan... <coughs> ...geblinddoekt... ...en niemand knalde tegen iemand aan... hè? Oh? Dus het is, je bent daar in een zaal met, uh, nou ik denk dat er 100, 100 man was. Hè, en er waren geen botsingen, ik ben ook tegen niemand aangelopen. Ik snap er nog steeds niets van, maar het werkt echt. Je kunt het trouwens in Nederland ook doen, nu in Haarlem, bij uh, nou, uh, Hoek. Uh, hoe Mark Hoek. Mark Hoek, ja. Dat schijnt ja. erg goed te zijn. Ja. Ook op maandagavond is dat. Ja. Dus voor ja. de luisteraar die daar interesse in heeft.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 en wat is het verschil tussen aura en ego? Um, ja, het, het ego, dat wil van alles. Je, je aura, uh, daar, um, dat heeft met je, met je totale zijn te maken. Uitstraling? Nee, u, uitstraling, uitstraling. Ja, ja. En je ego is... Um,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 Te zijn. hebben jullie ook gezamenlijke actie? Ja, we hebben sinds kort hebben we gezamenlijk uh, bieden we meditaties aan op vrijdagavond, vrijdagavonden op de Koninginweg 111 in Haarlem. En, in Haarlem. En ik toevallig geef ik dan aan de vrijdag 7 oktober geef ik uh, mijn uh, meditatie over de kracht van, van de elementen. En het is elke keer een andere, een andere, een andere persoon die meditatie geeft. Nou, wel, iemand die wel iemand uit de ja, cirkel. Wel iemand uit de cirkel, ja. En je kunt dan het beste de, de website www.cirkelvanhaarlem uh, raadplegen. Oké. Okay. Uh, ja. Ja, of het boekje natuurlijk. Ja, oh, nou, daar staat het niet in. Oh, het is, nee, okay, het is, is... Daarna is het ontstaan eigenlijk. Okay. Ja. Het is eigenlijk zomaar ontstaan. en ja, Het is een hele mooie ruimte, de Koninginweg. Je geeft ook zelf cursussen. Uh. Uh, ik, ik geef ja. de enige opleiding. Hè? De, de... Of, uh, ja. dat is waar we het over gehad hebben. Daar hebben we het over gehad al hoor, over de intuïtieve trainingen. Ja. En de healingopleiding geef ik dan. Dat is een. een, een echt een, op, een opleiding. Ik denk dat Mario bedoelde in die ruimte in de Koninginnenweg. Ja, daar waar, je je waar, waar, je eigen waar het eigenlijk is en oh. hoe lang dat duurt. Nee, nee, nee ik, we, we geven daar. Uh, of ik, ik geef daar geen cursussen. Nee, Nee, Nee, dat is in je eigen praktijk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 en, in, en in, op de Schapenlaan, daar heb ik mijn praktijkruimte in Helegom. Dus daar, voor individuele begeleiding. Dat doet me onmiddellijk aan de Godinentempel denken. Ja, daar, dat, die, is, die is daar niet meer geloof is meer, ik. Is die er niet meer over boling? Nee, die is er niet meer. Nee, nee. Maar ik, dat is niet... Uh, nee, maar, ik, ja, dat is Heide, maar ja. Ja, oké. Okay. Ja, Nee, hij is er niet meer. Nee. Okay. Um, je hebt je praktijk dus in Heidegom, maar de cliënten komen natuurlijk van Heiden en Verre. Ik bedoel, uh, mm.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 ja, om, om, om juist die subtiele uh, energieën te gaan voelen, te leren zien. En dat is voor mij spiritualiteit. Ja, dus en ook met je benen op de grond. Dat mm. ook. Dus je hebt het onzichtbare gezien. Ja, ja. En is dat weer intuïtief voelen? Uh, onzichtbaar zien, is dat gelijk aan intuïtief voelen? Dat is, ja. Dat ja, is he? ook dat weer ja, intuïtief voelen. Ja. Hij ontstaat zomaar. Ja, ja, klopt. Ja. Hoe, hoe opener... Word, hoe minder blokkades ik heb, hoe meer intuïtiever ik ook ben. Ja. En uh, ja. Wauw. ja. Dus yeah. Ja, leuk. Ja. Wat is liefde voor jou. Liefde voor mij is. Liefde is geweldig voor mij. Is ops, op. Eén stroom zitten. Ja, ja, ja. ja, ik heb eigenlijk nog een vraag. Wie is Marja Kruik? Moet ik hem aan jou stellen van je partner Jan? Het is wel leuk als je die aan mijn partner Jan. Ja, dan zou je toch alsjeblieft bij de microfoon ja. willen komen. Ik voel enige twijfel. Maar dat zal met de energie of de aura te maken hebben. Ja, Marja is gewoon een heerlijke schat van vrouw. Dat is het. Nou, dat is eigenlijk alomvattend, toch? Ja, ja dat is mooi. Ja, en wie denk je dat je zelf bent? Ik bedoel dit positief, sorry. Er <laughs> ja. komt een beetje ongelukkig over, maar wie, wie ben je? Um, ja, dat is erg lastig te zeggen, wie ik ben... Um,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 het is ja. zoals het is en het gebeurt zoals het gebeurt. Ja, ja. Je hoeft niet alles te klakkeloos aan te nemen. Hè. Je kan ook voelen van, oh, dit is niet voor mij, maar je hoeft daar geen oordeel over te hebben. En dan doe je gewoon wat anders. Dus dat is, dat is, ja, wie ik ben. Mooi. In het laten zijn. In het laten zijn, ja. ja. Volgens mij zijn we nu zo'n beetje...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 bij deze wil ik je dat aanbieden. Gewoon is Het spel ja. uh, door, oh, ja. de maai, of door de Maai. Ja, door de Maaiers. Ja. Ja. ja, ja. Heel erg leuk. Dank je wel. Alsjeblieft. Ik vind het ja. erg ja, leuk om in de uitzending te, te mogen zijn. Ik ja. vind het ook heel leuk uh, dat je hier onze gasten oh.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 Wanneer u iets aan ons kwijt wilt, stuur dan een mailtje. Redactie.inspiratieradio.nl Na het nieuws kunt u gaan luisteren naar de age-muziek van Peaceful Radio. Samengesteld en gepresenteerd door Benno Vergen. Wij zijn Herman Harms. En Mario van Linden. En wij hopen dat u met net zoveel uh, plezier geluisterd heeft naar deze uitzending als we mee bij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer, maar niet helemaal. Want Marja gaat nog een prachtige tekst aan ons voorlezen. Mario introduceerde ja. tekst. Marja bedoel ik introduceerde tekst.